Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er moet een nationaal deltaplan komen om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Dat vindt de Federatie Opvang, de Organisatie voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Het tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot 80.000. Daardoor zit er nauwelijks nog doorstroming in de opvangcentra voor daklozen. Wie door een scheiding of financiële problemen snel een huis nodig heeft... krijgt in veel gemeenten geen urgentieverklaring meer. Het deltaplan waarvoor de federatie opvang pleit moet gemeenten en ontwikkelaars stimuleren om minstens 15.000 woningen per jaar te bouwen. Het cruiseschip dat gisteren voor de Noorse kust in problemen kwam is aangekomen in de havenstad Molde. Het schip werd stuurloos toen in een westerstorm drie motoren uitvielen en dreef richting de rotsen. Door de hoge golven werden de doodsbange passagiers heen en weer geslingerd en liepen snijwonden op. Ook kwam er zeewater het schip binnen. Het leek wel de Titanic, zei een van de opvarenden. Net op tijd kon het cruiseschip voor anker gaan... en uiteindelijk voer het onder begeleiding van sleepboten naar Molde. Daar worden de passagiers nu opgevangen door hulpdiensten. Juf Daisy Mertens uit Helmond is er in Dubai niet in geslaagd om de beste onderwijzer ter wereld te worden. Ze zat bij de tien finalisten... maar de Global Teacher Prize ging naar Peter Tabichi uit Kenia. Hij won daarmee 1 miljoen dollar... De Mertens geeft les aan groep 7 in een multiculturele wijk in Helmond. Het Nederlands elftal begint straks met Quincy Promes... aan de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. De aanvaller van Sevilla krijgt de voorkeur boven Steven Bergwijn. De overige tien basisspelers begonnen donderdag ook tegen Wit-Rusland. rechtsback Denzel Dumfries is voldoende hersteld van een blessure. De wedstrijd tegen Duitsland begint om kwart voor negen. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt vanavond de bewolking toe. Vannacht vallen er enkele buien, bij minima tussen 2 en 6 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het oosten buien. Het waait flink en het wordt hooguit uit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30 van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de medewerkers en sieren.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1325 hier op ZWEM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen uur gasten voor de komende twee uur in dit newheds muziekprogramma. Nieuw een van uh, Michelle Caracci, een uh, zeer veelzijdige vrouw, maar toch is haar uh, gitaar een haar favoriete instrument.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 Saja sayangku, terima kasih. Dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku, kamu bohong. Listening to the peaceful radio show.